In 2004 leidde die een gevechtseenheid in Zuid-Irak. In Afghanistan was hij commandant van de eenheid Task Force Uruzgan IV. Die kwam in het nieuws toen de zoon van commandant der strijdkrachten Peter van Uhm tijdens gevechten sneuvelde. De kolonel zou op de nominatie staan om generaal te worden. Nu blijkt dat hij tot twee keer toe door de Marassouce is aangehouden voor huiselijk geweld.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 Volgens eigenaar Tepco kan dat geen kwaad voor het leven in de zee. Maar de vissers rond Fukushima verkopen al weken niets meer. Ze zijn woedend en vinden het onverantwoordelijk dat Tepco zonder overleg water op zee heeft geloosd. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. Alleen in het noorden wat regen. Het wordt 13 graden op de wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journal. In Circus Zandvoort ben jij de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 Je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 ja Van ZFM. ZFM.